Uur. Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Nederland hebben ruim 100.000 mensen langer dan een jaar thuisgezeten door long-covid. En dat is te merken in de portemonnee van werkgevers. Het kosten ze per jaar ruim 8 miljard euro. Dat blijkt uit berekeningen die de NOS heeft gemaakt. Samen met data die ze in het UMCG Groningen hebben verzameld. Volgens mijn collega Sander Soerhaken is het een bijzonder onderzoek. Nou, allereerst dat het überhaupt voor het eerst echt is onderzocht in Nederland op een wetenschappelijke manier. Uh, dus dat is eerder niet gedaan. Hè? Uh, bedoel, uh, werkgevers die mogen bijvoorbeeld ook niet eens vragen aan hun werknemers... van, goh, komt het nou door long-covid dat je zo lang thuis zit? Uh, en het andere is dat ze een hele goede database hebben. Dat heet de, de Lifelines-project. Dus zij volgen mensen al heel lang in hun gezondheidssituatie. Het gaat om uh, tienduizenden mensen. De minister wil graag dat er extra geld komt... voor uitgebreidere onderzoeken naar long-covid. Een bedreigde basisschool in Amsterdam blijft morgen ook nog dicht. Iemand schreef een dreigement bij een TikTok-bericht van een schoolmedewerker. En daarom besloot de school vandaag niet open te gaan. Volgens de school is de politie druk bezig met het onderzoek en is er nog veel onduidelijk over de bedreiging. Keuken zijn in de toekomst misschien wel donker van kleur. Ook staat er misschien op dat roken dodelijk is. Het RWM komt met die advies aan het kabinet... om ervoor te zorgen dat minder mensen een sigaret opsteken. Het kabinet hoopt dat in 2040 geen kind meer begint met roken. En een spannende avond voor Feyenoord. De Rotterdammers moeten zo aan de bak tegen Aas Roma in de kwartfinale van de Europa League. Dik een week geleden liep het helemaal uit de hand bij de bekerwedstrijd tegen Ajax. Een supporter gooide toen een aansteker naar het hoofd van Ajax-seed Davy Klaassen. Trainer Arne Slot hoopt dat het nu rustig blijft. Die spotlight die zit op ons en dat hebben we zelf veroorzaakt. Dus ja, de enige mensen die er dan voor kunnen zorgen dat het weer goed gaat, zijn ook wij zelf. Dus uh, En dat was gelukkig afgelopen zondag al een goed voorbeeld van. Maar ja. Eén keer iets goed doen is niet zo moeilijk, maar elke week het goed doen is uh, de grootste uitdaging voor ons op het veld, maar ook langs de kant. In de Kuip zijn netten opgehangen om te voorkomen dat supporters dingen op het veld kunnen gooien. Later vanavond speelt AZ de kwartfinale tegen Anderlecht. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht blijft het droog en gaat de wind ook wat liggen. Morgen af en toe zon, smiddags een bui en een graad of veertien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Drukke avondspits. De wat langere files in onze regio die vinden we op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en roelof 11 kilometer met 20 minuten tijdsverlies. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij roelof -Arensveen. Dan de A9 Diemen-Alkmaar bij Alsmeer 13 kilometer file met een kwartier op onthoud. Een kwartier vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Velzen 14 kilometer. Het draait al langzaam vanaf Amstelveen-Stadshart. Dan naar de A10. Een half uur vertraging vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein bij knooppunt meer op de A10 Zuid, 8 kilometer file daar. Een 40 minuten vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkem rijdt bij elkaar langzaam over 19 kilometer tussen Hilversum en Hagenstein. En 10 minuten vertraging op de N208 Sassenheimvelze, file staat bij IJmuiden. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Zandvoort draait door. Strange eyes and strange love, strange love. Noire randje aan, aan deepest Mode. Zo ook alweer uit de jaren 80. Strange Love. Welkom bij deze Zandvoort uh, Draait Door. Er we zit weer vaart in uh, dit uur van de dag. En dat uh, gaan we ook uh, weten ook. Uh, dit is een uh, single die nog niet uit uh, is. Dus, maar ja, wij mogen hem al draaien. Dus grapefruit Airbag en Switch to Lemon. Squeeze me, then you can eat me. En waarom gebeurt er nou niks? Dat vraag ik mij nou af. Dat is nou het antwoord wat ik nou niet 1, 2, 3 weet. Even met deze Jingle Machine. Komt er even mooi uit. Ik heb toch even zo'n 8,5 minuut. Bijna 9 minuten pauze. Want zo lang duurde deze 12-inch versie van Rick James en Sweet and Sexy Thing. 1986. Toen is die uitgebracht, Maar uh, niet echt een hele grote hit uh, geweest. Alleen in de clubs. Want die had je toen nog uh, veelvuldig in Amsterdam. En uh, daar was ook... Uh, de importzaken hebben we een beetje op helemaal toegespeeld. En dit was er één die behoorlijk wat verkocht. Net als daarvoor uh, een uh, nummer van uh, Grapefruit Airbag. Dat is trouwens ook wel heel erg leuk. En dat is nummer is nog niet uit. Maar ze komt uit Japan in ieder geval. Dit is Wendy Moore met een van de vorige singles. These days I feel like a dark cloud...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 be fine Dit is ZFM. Ja, dat zijn altijd van die leuke dingen als je ergens tegenaan loopt. Dit is er zo eentje. Delta Crash uit België. En het nummer dat heet Share Into The Sun. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met uh, Elixir. We gaan uh, ook even de rust opzoeken. ...ook weer bezig te zijn, deze Kate Bush. Maar zo ook alweer van een tijdje terug... ...dit uh, nummer, The Man With The Child in, a, in His Eyes. moet het wel goed zeggen. Uh, maar ze schijnt toch weer... Uh, ...af en toe mondjesmaat toch wel weer... ...met optredens uh, te komen. En hier en daar zelfs ook nog met nieuw materiaal. Ik, uh, ik heb het niet helemaal helder op de geest staan... ...maar je mag me corrigeren als ik het verkeerd heb. Dit gaan we horen... ...tot aan de halfleider van het nieuws... ...van half zeven. Phil Collins en Don't Lose My Number... dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het nieuwe bestuur van de stichting Hulptroepen Alliantie... wil 21 miljoen euro terughalen bij de drie oud-bestuurders... zonder wie Siebert van Lienden. Dat zouden ze hebben verdiend met de omstreden mondkapjesdeal. Polen heeft de Duitse regering om toestemming gevraagd... voor de levering van meer gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. Polen wil 22 straaljagers leveren... maar daarvoor is de Duitse toestemming nodig. Zaaddonor Jonathan M. die naar eigen zeggen zo'n 550 kinderen heeft verwekt... wil actief blijven als donor. Dat zei vandaag voor de rechter. Stichting Donorkind en een moeder eisten dat hij daarmee stopt. In Nederland mogen zaaddonoren maximaal 25 kinderen verwekken. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Minima rond het vriespunt. Morgen eerst zonnig, later ook stapelwolken en een enkele bui. Het wordt een graad of 14. Deze ken je wel. Iedereen denkt van wat is dit nou? Dit is uh, Rotzorg mensen. Die, uh, die had je er tussendoor even gehoord. Hey. Dit ken je wel. Um, straks hoor je meer. Uh, Thompson Twins hoorde je met Dr. Doc Doctor. En daarvoor moet ik weer helemaal na gaan denken wat ik daarvoor uh, heb gedraaid. Nou uh, het zal maar verder worstelen. Ik uh, ga gewoon verder met een, uh, een fijne uit dezelfde jaren tachtig. Dat is Maggie Riley. Die hoort samen met Mike Oldfield. Dat is die gitaar, uh, gitaar video's. Antwort op 106.9 F FM Benaderd. Of binnengekomen is kracht heet het uh, nummer. En daarvoor hoorde je Maggie Riley met 2 France. En die Maggie Riley die heeft uh, nogal heel wat samenwerkingsverbanden aangegaan met Mike Oldfield. Maar dat was met dat nummer ook wel duidelijk. Nou, ik heb nog uh, wel wat tijd over. Dus laten we maar eens eventjes weer horen. En dat doen we genoeg in alle vrijheid. Ook al ben je de sleutels soms kwijt. Ik hou toch wel van jou. Zijn is een van de mensen die we trouwens hier in de studio hebben gehad hoor. Deze Losios. Uh, dit komt van een album Luk Raak. Ik heb het uh, wel eens uh, gebruikt ten tijde van de, de uitzendingen van de Rob wordt. Ja, uh, toen hadden we zoveel. En dan moet je op een gegeven moment een beetje schipperen met de tijd. En dan uh, kom je uit met dit soort nummers. Die duren niet zo lang, die duren een minuut. Goed, um, we zijn bijna toe aan het uh, verhaal Alternative FM. Vanavond uh, zal dat vanaf 8 uur in het teken staan van een live-wiltrader met Tuskhead. Um, Patrick en Robin zijn degenen die dat uh, duo vormen. En zij zullen dan het nodige laten horen. Maar er zit nog veel meer in, maar dat hoor je straks allemaal na 7 uur. Om enigszins weer een beetje bij dat alternatieve, maar dan weer van het buitenland tegemoet te komen, gaan we even naar 2021. Een tip die mij is aangereikt door collega-radiomaker Kees Meijzen uit Volendam. Israel Nash. Het hele album Topaz, ja, dat is een beetje raar, maar als uh, hoogtepunt is eigenlijk dit nummer. Closer, tot aan het nieuws van 7 uur.